Zes uur. Het NOS journaal doordalt megens. Patiënten met geldgebrek mijden noodzakelijke zorg. Regeringspartijen verdeeld over opiumwet, en politie mag zich niet bemoeien met politie serie. Patiënten met de laagste inkomens mijden soms de noodzakelijke zorg... omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen en apothekers uit achterstandswijken melden dat aan de NOS. Huisartsenzorg wordt wel door de verzekering vergoed... maar sommige behandelingen vallen onder het eigen risico van 350 euro. Een deel valt ook buiten het basispakket. Een apotheker vertelde dat mensen een doosje paracetamol... soms in twee keer komen betalen. En maagzuurremmers van 12 euro worden vaak niet opgehaald. Ook komt het voor dat mensen geen laboratoriumonderzoek of een SOA-test willen laten doen, omdat dat te duur is. De regeringspartijen VVD en PvdA verschillen van mening over een aanpassing van de opiumwet. Minister Opstelten vindt dat er moet worden ingegrepen als er een ernstige reden is om te vermoeden dat iemand meehelpt een henneplantage op te zetten. De VVD staat achter het voorstel, er is ook een meerderheid voor, maar de PvdA is tegen... PvdA-Kamerlid Hilkens zegt dat het belangrijkste probleem er niet mee wordt opgelost. Volgens mij is en blijft het zo dat die koffieshops per definitie illegaal bevoorraad worden, want het mag gewoon niet. En daar zit wat betreft de Partij van de Arbeid gewoon een terugkerend probleem op dit dossier. De politie mag niet ingrijpen in de inhoud van de tv-serie Dr. Tieners. De rechter vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. De politie wil dit gebruik van politieuniformen en auto's verbieden... omdat de agent in de serie van SBS 6 schadelijk zou zijn... voor het imago van de politie. De korpsleiding vindt dat de politie het auteursrecht heeft... op het logo en de strepen op de auto. Maar de rechtbank vindt dat de uitingsvrijheid zwaarder weegt. En waarom weegt dat zwaarder? Het belangrijkste argument daarvoor is dat het hier gaat om een werk van fictie. Het is overduidelijk een dramaserie. En in die omstandigheden uh, is het belang om... Uh, het imago van de politie te kunnen beschermen, minder zwaarwegend en weegt de uitingsvrijheid dus zwaarder. Niet alleen de producent van Dr. Tienes stapte naar de rechter, ook andere televisieproducenten maakten bezwaar. Over twee weken wordt duidelijk of de uitspraak voor alle televisieproducties geldt. Postzegels worden vanaf 1 juli mogelijk 6 eurocent duurder. Minister Kam van Economische Zaken en PostNL hebben dat afgesproken om te zorgen dat de postdienst dekkend blijft. PostNL is door de overheid aangewezen om de universele postdienst te verzorgen. Dat houdt in dat het bedrijf het mogelijk moet maken dat particuliere en kleine zakelijke klanten zes dagen per week post kunnen verzenden en ontvangen. Ook moet PostNL een groot aantal postvestigingen en een netwerk van brievenbussen handhaven. PostNL zit midden in een reorganisatie die ten koste gaat van zo'n 3000 banen. Het bedrijf wil 400 miljoen euro besparen. Het Haga ziekenhuis in Den Haag is per direct gestopt met hartoperaties. Aanleiding is een incident met een patiënt waarbij het niet volgens het protocol is gehandeld, zegt de raad van bestuur. Het ziekenhuis neemt de zaak zeer serieus, zegt een woordvoester. Wij voelen ons verantwoordelijk en vinden dat een ernstig incident gegeven de omstandigheden waarin wij, uh, wij zijn. En daartoe hebben wij besloten voorlopig de cardiochirurgische operaties te staken. De patiënt is inmiddels met succes geopereerd in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, zegt het Haga. Het Haga ziekenhuis kwam eerder deze maand in het nieuws... toen bekend werd dat er al jaren meer patiënten na een hartoperatie overlijden dan elders. Programmamaker Wilfried de Jong presenteert dit jaar het televisieprogramma Zomergasten. Een woordvoerder van de VPRO zegt dat voor hem is gekozen omdat hij een uitstekend interviewer is. De jongste is de opvolger van de Belg Jan Leijers, die het programma Eén Seizoen presenteerde. Wie deze zomer de gasten zijn, is nog niet bekend. Dan is weer nog geleidelijk in het oosten en zuidoosten wat bewolking. Blijft wel droog, het is 4 tot 6 graden. De oostelijke wind is matig tot vrij krachtig. Maakt het voor het gevoel nog altijd kouder. Morgen verandert er weinig, het wordt weer ongeveer 4 graden. Er is wel overal meer bewolking. En in het noordoosten en zuidoosten valt vooral in de middag mogelijk wat natte sneeuw. Aan de BVK's informatie. Een goede 100 kilometer file nog. De opvallende zaken zijn de A15 Gorkem nijmegen Nog altijd de nasleep van een ongeluk daar tussen knooppunt Dijl en Geldermalsen, 3 kilometer. Op de parallelbaan van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is op de Van Briden Noordbrug de rechte rijstrook dicht. Er staat korte file vanaf knopend Ridderkerk, 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, langzaam rijden en stilstaan. Over 10 kilometer tussen Renkum en knopend Ewijk.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 Zes over zes, goede Rogier, dat is een schuilnaam. Rogier is verdwenen naar verluid om in Syrië te gevechten. De EO sprak met hem voor vertrek. Het is een taak van elke moslim om, um, om, zijn, om zijn broeders en zijn zusters te verdedigen. Rogier, ook zijn stem is vervormd. Het interview is vanavond te zien op televisie. Een bijzonder gesprek, straks een voorproefje. Eerst nieuws over Cyprus en daarvoor gaan we naar Londen. De rekeninghouders op Cyprus kunnen nog steeds niet bij hun tegoeden. maar hoe zit het met de filialen in het buitenland? Rekeninghouders van de gesloten banken, zoals de Likey Bank... zouden toch geld hebben weggesluist, bijvoorbeeld naar Londen. Arjen van der Horst is ons correspondent kor daar. Arjen, wat is de status van de filialen in Londen, zoals die van de Likey Bank? Kunnen rekeninghouders daar wel terecht? Ja, ze kunnen daar terecht. Business as usual, zegt de bank. Ik was uh, vanochtend nog bij het filiaal in de chique Londense wijk Mayfair geweest. En dan word je als journalist beleefd de deur gewezen door de beveiligers. Maar klanten, ja, die kunnen daar nog steeds terecht. Er was wel enige onduidelijkheid over die status van de Londense afdeling. Staat het nu geregistreerd als een Britse bank en kan het dus gewoon blijven bestaan... Of is het een Cypriotische bank en zal het net als de moedermaatschappij uiteindelijk verdwijnen? Nou, Likey Bank in Londen heeft daar op haar website nu uh, duidelijkheid over gegeven. Het geldt als een Cypriotische bank en daarvoor gelden dus de Cypriotische regels. En op de website staat ook dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd worden... volgens de Cypriotische compensatieregeling. Maar, maar, en wat zegt het filiale Londen over het al dan niet wegsluizen van geld? Ja, een woordvoerster van uh, de bank Ruth Harvey reageert als volgt: We zijn open, klanten hebben gewoon toegang tot een bankrekening. Er is geen sprake van een bankrun, maar veel klanten hebben wel vragen over de ontstaande situatie. En de woordvoerster moest toegeven dat het ook voor hen nog niet duidelijk is wat er met de Londense afdeling gaat gebeuren. Dus veel vragen, weinig duidelijkheid. En ook veel vragen ongetwijfeld onder Britse gepensioneerden, naar wie ik heb begrepen veel mensen ook op Cyprus wonen. Hier in Nederland hebben we natuurlijk ons vooral gefocust op eh, Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurogroep. Hoe geldt het voor de Britse interesse in wat er op Cyprus nu aan de hand is? Ja, er zitten heel veel uh, gepensioneerden uh, uit Groot-Brittannië op Cyprus. Het is een voormalige Britse kolonie. Er is ook een grote Britse militaire basis. En veel van die Britse soldaten hebben bankrekeningen in Cyprus. Vorige week zagen we al een, een speciale vlucht van de Royal Air Force... die met een hele grote zak geld naar Cyprus vloog... om ervoor te zorgen dat soldaten in ieder geval toegang hadden uh, tot geld. Uh, de Britse regering heeft ook beloofd dat Britse pensioen... Uh, die hun geld verliezen als gevolg van de situatie in Cyprus... dat die volledig vergoed worden door de Britse regering. Er zitten van Russen op Cyprus, die bank zijn voor hun geld. We weten ook dat er heel veel vermogende Russen zijn in Londen. Moskou en de Thames wordt het wel eens genoemd. Maken ze zich daar een beetje zorgen over wat er gebeurt in Cyprus? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. In Londen bleef de bank van Leikie gewoon open. We weten van die andere bank, de Bank of Cyprus... dat die voor een deel eigendom is van een Russische bank... En de grote vraag is: terwijl deze twee banken gewoon open bleven in Londen, is er geld doorgesluist vanuit Cyprus naar Londen? Zodat klanten alsnog hun bankrekening konden leeghalen. En dat is natuurlijk van enorm belang voor de uh, vele Russische klanten die deze banken hebben. En wellicht dat die vast een poging hebben ondernomen om dat te doen uh, wat veel Cyprioten niet hebben kunnen doen. Nog veel vragen. Ben benieuwd waar het geld heen gaat. Follow the money, een verhaal wat zich nu in Londen voltrekt. Arjen van der Horst, dankjewel. We gaan naar Amsterdam-Noord. Josephine Trehi is daar al de hele middag bezig... met het nieuws dat patiënten op medicijnen bezuinigen. Uh, Josephine, ho hoe kan dat nou? Uh, ik vraag me toch af, sommige medicijnen zijn gewoon noodzakelijk? Die moet je slikken. Josephine, hoor je mij? Het contact is verbroken. We gaan even opnieuw contact leggen met uh, Amsterdam-Noord. Even muziek in de tussentijd. We hebben opnieuw contact met Amsterdam, toch? Josephine Berder? Ik ben er. Gelukkig. zou het niet uh, kunnen dromen dat het er niet was. Want je bent bovenop dat nieuws van vanmiddag... dat uh, patiënten op medicijnen bezuinigen. Waarbij ik me afvraag, hoe kan dat nou? Sommige medicijnen zijn toch noodzakelijk? Ja, dat zou je toch zeggen, hè? En ik moet zeggen, dat hoor ik ook wel van mensen hier in de buurt, hoor. Ik denk dat je kan bezuinigen, toch? Je hebt toch je medicijnen nodig? Dus daar kan je niet op bezuinigen. Als je het nodig hebt, heb je het nodig. Nou, weet je, ik gebruik eigenlijk bijna geen medicijnen. Dus uh, ik ben van mezelf al heel uh, terughoudend om medicatie te gebruiken. Maar als u het echt nodig heeft? Nee, dan zou ik er niet op bezuinigen. Nee, ik kan het even worden. Ja. Ja, kijk, Dit zijn dan ook mensen die het zich kunnen veroorloven. Het is een hele gemengde wijk hier. Je hebt dit soort mensen, maar je hebt ook mensen, vooral oudere mensen... Ja, die moeten gewoon van, wat is het, 50 euro rondkomen in de week. En dan is een uh, strip met pillen voor een tientje is gewoon best wel veel geld. En dat zijn bijvoorbeeld maagzuurremmers. Hè. Dat zijn uh, pillen die je moet slikken als je andere medicijnen slikt... om je maag te beschermen. Um, ja, als mensen denken van, ja, heb ik die nou wel echt nodig wel of niet... dan scheelt het tientje natuurlijk en ze laten dat zitten... Met als gevolg dat je bijvoorbeeld een maagbloeding kan krijgen. Eerder vandaag was ik bij een huisarts hier in de buurt... en die ziet dat soort dingen dus echt in de praktijk. Ik het voorbeeld het is natuurlijk een, een man die dus voor een, een jichtaanval tabletten haalt... en daar het medicijn voorbij krijgt ter bescherming tegen een maagsfeer en maagbloeding. En die zegt van ja, goh, dat kan ik eigenlijk niet betalen. En dan dus de tabletjes laat staan. Iets wat vanuit zijn optiek denk ik heel erg begrijpelijk is. Als je ziet dat iemand ja, acht of 10 euro per dag te besteden heeft, dan is het natuurlijk het veertien euro voor een recept is ontzettend veel geld. En dat je dan zegt van jongens, ik kies voor mijn gezin, ik doe dat op die manier, dat snap ik. Aan de andere kant is het qua gezondheid natuurlijk niet optimaal, wat dat betreft, nee. Zijn er meer voorbeelden? Wat je dus ziet is dat hier inderdaad de stapelsbrieven blijven liggen. Die worden niet opgehaald. Ik moet er even naartoe lopen hier. Het de grootste gedeelte, ja, je ziet wel, dus de bijna vuistdikte stapel die er nu ligt, en ligt er vaak liggen die er maanden, worden er vaak helemaal niet opgehaald. Verwijsbriefje zijn dat? Ja. Op zich zijn daar wel indicaties voor, maar dat, dat gebeurt er dan toch niet. Ja. Lijkt me ernstig, dit? Um, het is natuurlijk altijd zo dat je, je uh, veel verwijzingen vindt in plaats om dingen uh, uit te zoeken. Of uh, uh, in sommige situaties kan dat natuurlijk tot problemen leiden als een polyplen daar langer blijft zitten. Ja, dan is dat natuurlijk heel vervelend. En als mensen dus hun beschermingsmedicatie niet ophalen, kan dat heel vent zijn. Maar vaak merk je dat op korte termijn, merk je daar niks van. Dat zijn dingen die in de loop van de tijd dan uh, tot uiting komen. Wat vindt u van de ontwikkeling dat mensen bezuinigen op medicijnen? Ja, wat vind ik ervan? Ik denk dat, dat uh, het is vanuit hun optiek heel begrijpelijk is. Het is zo dat de, de, de, de onderkant van de samenleving. Uh, daar zijn ook de mensen die het meeste ziek zijn, de meeste chronische zieken zijn. Dus... Ja, dat, is dus, dat zijn de kwetsbare groepen. Ja, ook de mensen die minst krachtig zijn. Want die komen vanzelf, komen die eh, helaas onder in, de, in, die, in die klasse terecht. Normaal is ja, 1 euro, als je 8 euro hebt, is het natuurlijk 1 achtste. Ja, dat is een heleboel natuurlijk. Dus die pak je eigenlijk wat dat betreft heel hard op dat moment. De huisarts in Amsterdam-Noord. Josephine, het gaat dus uh, vooral om mensen met een laag inkomen. Heb je het ook met de dokter gehad over wat de gevolgen zullen zijn voor de toekomst... als mensen nu deze beslissing nemen om die belangrijke medicijnen niet te slikken? Ja, ja, zeker. Kijk, hij zegt het is nu al zo dat uh, je kan zeggen van mensen met een lager inkomen dat die zeker acht jaar jong of korter leven dan mensen met meer geld. Hetzelfde geldt voor um, mensen met een lager inkomen die worden tien jaar eerder ziek. En hij is dus heel bang dat door deze ontwikkeling dat nog erger wordt. De vooruitzichten voor de langere termijn gaan ongetwijfeld tot wat vragen leiden in de politiek. We gaan kijken of we daar reacties van kunnen krijgen. Ongetwijfeld morgenochtend bij Lara en Marcel het complete verhaal. Want het gaat natuurlijk niet om patiënten alleen in Amsterdam Noord, maar om patiënten, apothekers, huisartsen die hierover praten in het hele land. Op onze website nos.nl. een groter, breder verhaal hierover. je dankjewel. Leo programma. De Vijfde Dag zendt vanavond een gesprek uit met een jihad die inmiddels in Syrië aan het vechten is. Daar hoort u straks meer over. In de ochtend- en avondspits Het NOS Radio 1 Journal. Veel van de traditionele paasvuren in Twente en in de Achterhoek... worden verboden in verband met de grote droogte. Het heeft al tijden niet geregend en er staat een harde wind. En om die reden vrezen gemeenten voor het uitbreken van grote branden. In Esperlo bouwen ze altijd een hele grote stapel. En daar gaan ze voorlopig gewoon mee door, zo constateerde Trudy van Rijswijk. Komt u in wat hout brengen? Hout brengen, ja. Hoeveel is dit? Dit is allemaal beuken? Nee, eiken. Nou, van alles wat. Van alles wat? Ja. En waar komt het vandaan? Gewoon takken die van de bommen zijn gesnoeid. Dat, hebt u dat gedaan? Ja. Ja. En waarom brengt u het hier? Nou, als ik bij, mooi ik Goeie oplossing. Ja, goede oplossing. Niet dan. Uh, hebt u al veel gebracht? Nee, niet zoveel. veel. Iedere keer een klein beetje. We houden, ieder jaar houden we een beetje bij. De hechten en zo, een beetje, kap, een beetje bijsnoeien en zo. Ja, en dan verzamelt u dan en dan komt dan hier terecht. Hier terecht, ja. ja. Ik snap het. Ja. En uh, dan, dan moet het in brand, maar de vraag is of dat mag, hè? Als is hartstikke droog. Daar ga ik niet over. U bent het kwijt. <laughs> ik ben het kwijt, ja. Want... Nou, maar er zal wel een keertje in brand komen. Ja. Als, uh, als, als de eerste plaatsdag hier zal, een de andere dag waarschijnlijk. Arjan Stevers, hoe groot is dit terrein? Want er ligt al aardig, wat is het? Nou, dit is uh, ongeveer 1 uh, hexade, waar het hout verspreid ligt. Ja. En uh, ja, het wordt hier uh, allemaal bulten gegooid. En dan uh, uiteindelijk uh, moet het op één grote bult komen. Wie staat daar achter? Uh, ja, dat is een, uh, een Dat boerder. is een, een hele stijger, heb je dit bijgemaakt? Nou, het gaat allemaal takje voor takje nog met de stijger omhoog. Hij gaat nog meer hout halen. <laughs> kan ik erdoor? Ja hoor. Oké, okay. ga je mee even naar die stijger? De wind staat hard door terwijl we naar die grote brandstapel lopen. En dat stoft geweldig. Het is echt droog. Ik kan me wel wat voorstellen bij de vrees van de brandweer, hoor. Ja, dat klopt. Vooral door die harde wind uh, is het echt flink gedroogd de laatste dagen. Dus uh, ja, die koude uh, die oranje, daar uh, ja, dat, dat kun, ja, dat, dat kun je niks tegen doen natuurlijk. En als het nou niet doorgaat, gaan jullie dan inderdaad wat die man zei maar later uh, opstoken? Ja, die bult die zou toch weg moeten. en uh, ja, Alles met, met wagens weghalen, dat is geen optie. Dus uh, ja, ik, wacht maar smart. Dat hoort er eenmaal bij uh, met Pasen. En als ze niet hierheen gaan, dan gaan ze misschien naar de gemeente toe... waar de Pasen er wel door mogen gaan. Want het moet per se met Pasen. Ja, dat hoort er wel bij eigenlijk. Ach. Nee. Het hoort er wel bij, maar wie weet kan het gewoon een week worden uitgesteld. Er is wel ook over gesproken in de diverse gemeenten. Nederlandse moslims die naar Syrië gaan om te vechten. We horen er de laatste dagen veel over. De AIVD waarschuwde dat zo'n honderd Nederlanders daarheen zijn. De afgelopen dagen kwamen familieleden aan het woord. Bezorgde familieleden. Maar de EO heeft gesproken met een van de jongeren zelf. Vlak voor zijn vertrek. En hij was diep gemotiveerd. Hoe kan je stil blijven zitten terwijl je ziet dat jouw zuster wordt verkracht? Dat jouw broeder wordt onthoofd? En redacteur Tenke van der G van de Vijfde Dag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goeiedag. Goeie um, uh, u, u bent niet degene die de interviews heeft gedaan. U bent de eindredacteur. De maker zit in een vliegtuig. Die ja, kant op. Uh, op, weg Syrië, ja. op weg naar Turkije en Syrië. Op weg naar Turkije en Syrië, met welke bedoeling? Nou, eigenlijk voor een heel ander verhaal. Het is toevallig hetzelfde gebied, maar hij staat om een reportage te maken over de positie van de christelijke vluchtelingen. Oké, okay, want als we dan even teruggaan naar de jongen die we net heel kort hoorden, zijn stem vervormd natuurlijk. Ja. We hebben hem schaalnaam gegeven. Rogier noemen jullie hem. Um, hoe, hoe kwam deze jongen op u over? Nou, als een jongen vol vuur, we noemen hem inderdaad Rogier... omdat het een uh, oer jongen is. Hij is uh, 26 jaar en komt uit een uh, klein Nederlands uh, dorp. En is twee jaar geleden bekeerd en praat vol vuur over zijn geloof... maar ook over zijn uh, missie om inderdaad uh, te gaan vechten in Syrië. En uh, ja, er zitten eigenlijk, als je naar hem luistert, twee aspecten in. Enerzijds een soort menselijk aspect, dat hij, hè, zoals die quote net ook zegt... van uh, ik kan niet stil blijven zitten terwijl daar mijn broeders en mijn zusters... worden Verkracht dan wel vermoord. Uh, dus het, het, het helpen van medemoslims. En je beluistert ook heel duidelijk een religieuze component in de zin dat hij een toekomstideaal heeft, namelijk het vestigen van de sharia. Uh, het liefst wereldwijd, maar waarbij Syrië nu eruit springt vanwege de oorlog die daar aan de gang is. Ja, het vestigen van de sharia, de islamitische wetgeving, dat wil hij daar in Syrië in ieder geval bewaken? Of is dat iets waarvan hij zegt dat moet ook in Nederland uh, worden ingevoerd? Nou, het liefst uh, zijn deze jongens uh, uh, willen die Sharia het liefst overal zien worden ingevoerd. Uh, alleen, uh, ja, ze zijn denk ik ook uh, in zekere zin realistisch. En, zien, uh, en nu dat er kansen liggen mogelijk in Syrië, dus uh, is dat nu hun strijdtoneel geworden. Ja, maar een oer-Hollandse jongen beschrijft u, ja. uh, twee jaar geleden pas bekeerd tot de ja. islam, maar in die tijd, behalve moslim geworden, ook geradicaliseerd, kun je dat stellen? Uh, over precies de periode tussen zeg maar, zijn bekering en nu zijn, uh, uh, zijn vertrek richting Syrië... weten we niet precies hoe die periode eruit heeft gezien. Wel is duidelijk dat hij in die periode uh, in contact is gekomen met uh, mensen, jongeren, andere gelovigen... die uh, uh, voor een deel radicaal zijn. Uh, maar hoe dat proces precies heeft gelopen, dat weten we niet eerlijk gezegd. Dat was ook niet, niet terug te halen, was ook niet te, niet te controleren? Nou, nee, in die zin dat wij eigenlijk tot na zijn vertrek... Uh, aanvankelijk niet op de hoogte waren, uh, waren van zijn exacte identiteit. Wij hebben uh, tweemaal een gesprek met hem gevoerd... waarbij wij, uh, dat vond uiteraard uh, plaats voordat hij uh, vertrokken is... Uh, op dat moment wisten wij niet precies wat zijn identiteit was. Zijn identiteit is ons pas bekend geworden uh, nadat hij vertrokken is... Oké, okay. dan gaan we straks even op verder. Laten we eerst even kijken naar uh, jullie reportage voor vanavond. Want het gesprek komt op het onderwerp van voorbereiding. En je hebt ook nog nooit geschoten? Ik heb nog. Ja. Ja, wat, wat, met, met een Luxemburgs. wat is er nou. vergeleken met een AK natuurlijk. Want weet je bijvoorbeeld wat voor training je gaat krijgen? Je krijgt een zware training. Jij krijgt een zogeheten officiële ja, guerrilla training. Ja, misschien zien. wel. Ja, ja, wanneer een jongen hier bij de mariniers wordt aangezet aangenomen is, en natuurlijk ook niet van, je bent klaar. <laughs> maar een marinier of een net tot de islam bekeerde jongeman... is natuurlijk toch al een verschil. Hebt u de indruk dat, u, dat hij weet waar hij aan begint? Ja, ook dat vind ik heel erg dubbel. Wat je heel duidelijk ziet bij hem, dat hij zich heel bewust is... van de uiterste consequentie van zijn daad. Hij, uh, hij praat er ook over in het interview dat hij absoluut bereid is... om te sneuvelen voor zijn, uh, voor zijn missie, voor zijn zaak. Uh, en, en daar ook de beloning van Allah uh, voor verwacht dan. Uh, dus heel duidelijk uh, zich bewust van het uiterste risico wat hij loopt. Maar tegelijkertijd merk je wel, ook in dit fragment... dat uh, een idee hebben van wat hem daar in de dagelijkse praktijk... om het zo maar even te noemen, hem te wachten staat. Maar waar haalt hij dat dan vandaan? Nou ja, uh, hij noemt in het interview dat hij... Hè, als we vragen naar wat, wat, die, wat weet je dan over die training... dan verwijst hij naar uh, internetfilmpjes... Dus, het komt er eigenlijk op neer dat hij via internet... en mogelijk via gesprekken die hij voert met, met andere gelovigen op internet... een beeld heeft van wat hem daar te wachten staat. En dat is een soort uh, guerrilla-training. We laten ook wat, uh, wat beelden zien vanavond van dergelijke filmpjes. Dus ja, hij haalt zijn informatie over uh, wat hem nu daar te wachten staat... eigenlijk uh, vooral via internet. En dat is natuurlijk best wel schokkend. Ja, in de reportage zit ook een gesprek met Dennis Honing, een vriend van deze rogier, ook bekeerd moslim. Maar die krijgt van Julian Eikelbaum de vraag waarom hij niet naar Syrië is gegaan. En zijn antwoord is het volgende. Ja, bij mij zijn er toch zaken als angst of een hang naar het wereldse leven. Hè. Je, bent, je, hebt, je hebt een vrouw en kinderen, je doet lekker boodschappen, je eet. En het is absoluut geen excuus, maar het is wel realiteit voor mij nu. Hij stond daar een stuk volwassener in. Hij was een stuk verder doorontwikkeld in zijn religie. Dat merkte hij ook aan zijn gedrag, aan zijn houding. Volwassener, doorontwikkeld in zijn religie. Hoe kunnen jullie dat plaatsen? Uh, nou, dat vind ik heel erg lastig. Kijk, ik, ik, deze Dennis hebben wij een aantal keren al een reportage over gemaakt. Uh, wat, wat zijn rol precies is in, deze, in dit verhaal, is niet helemaal duidelijk. Wat we weten is dat uh, uh, Rogier een, een tweetal keer bij, uh, bij Dennis heeft overnacht... Uh, voordat hij uh, vertrokken is naar, uh, naar Syrië. Maar ja, uh, wat precies zijn rol in deze is... Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want zelf besluit hij niet te gaan. Omdat hij naar eigen zeggen... Uh, toch uh, een grotere hang heeft naar de wereldse zaken. Wat is dan het verschil met, met deze rogier? Wat was zeg maar, het element wat eruit sprong uh, waardoor zo'n rogier uh, besluit om naar Syrië te gaan... en te accepteren dat hij daar wel eens niet zou kunnen overleven? Nou blijkbaar niet dusdanig gehecht aan het leven wat hij hier heeft. Hij is 26 jaar, maar voor zover ik weet niet getrouwd of een relatie. Geen kinderen, dat heeft deze Dennis wel... Uh, dus ja, mogelijk dat daar een enorm verschil zit natuurlijk... in het besluit om echt te gaan. Um, ja, en, en een absoluut ja, geloof in zijn missie. Als je, he, je merkt een soort woede ook. He, in de allereerste quote die jullie liet horen... waarin hij zei woede uit over het verkrachten van moslimvrouwen... over het vermoorden, onthoofden van moslimbroeders, zoals hij het noemt. Daar proef je gewoon die, die, die woede over wat er aan gaande is in Syrië. Ja. En zijn drive om daar iets aan te doen. Ja, deze rugier is vertrokken naar Syrië, dat weten. Hebben jullie nog contact met hem? Nee, wat we weten is, uh, en zo uh, is dat hij vertrokken is uit Nederland... we weten niet of hij al aangekomen is in, uh, in Syrië of in Turkije... waar de verhalen over gaan, uh, dat ze daar getraind worden. Uh, vanavond laten we ook een, een, een, een document zien met reisinstructies... die een, uh, een aantal andere jongens uh, die uh, die kant op zijn gegaan... waarschijnlijk in, uh, in handen hebben gekregen over hoe ze moesten reizen. En daaruit blijkt dat ze via een route... Du via Duitsland op België, via Turkije... Uh, uiteindelijk in Syrië zouden moeten terechtkomen. Fascinerend verhaal. Vanavond in de vijfde dag. Hoe laat op welke zender? Vijf voor half negen op Nederland 2. Tinker van de G van de EO. Dank. Graag gedaan. Dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1 -journaal. Ik wens hem een hele prettige woensdagavond. Klaar in Capella van de IJssel zit Joost Eertmans. Goedenavond Joost. Goedenavond, Tim. Uh, Jeroen Dijsselbloem. Uh, nou ja, het is eigenlijk wel, wel mooi dat de Dijs, uh, zoals we hem gisteren hier noemden... zijn ster begint toch te stralen. Uh, opvallend, de, de, de, de ingezonde brievenrubriek van de Volksstand die schijnt over te lopen van steunbetuigingen. Uh, ik moet je zeggen dat hij de aanleiding is voor mijn stelling vanavond, Tim. Mm -hmm. Want ik steun die man. Uh, ik ben geloof niet de enige dat meer mensen dat hebben. Hij wordt afge, nou wel afgemaakt. Je steunt wel, uh, hem vanwege de inhoud of vanwege de manier waarop hij het heeft gedaan? Allebei. Allebei, prima. Ik bedoel, de manier waarop die date is ook goed. Er is niks mis mee, timing is goed, alles was er goed aan. Er zijn gewoon huigelaars in Europa die het niet willen zien... en dat brengt mij op de stelling dat de leugen regeert in Europa. Heel duidelijk iemand die eens de waarheid zegt... iemand die eens duidelijk is, realistisch is, niet eromheen draait. He? Jeroen Dijsselbloem dus die wordt afgemaakt door de huigelaars. En eh, ik vind het precies wat er in Europa dus fout gaat. Um, uh, en ik vind het ook onvoorstelbaar hoeveel mensen... achter die, die, die, die, die mensen aan zijn gaan lopen, die huigelaars in Europa. En allemaal serieuze commentatoren die Dijsselbloem afbreken. Uh, hij verdient steun. Nou, een standbeeld gaan we net te verder, Tim. Maar ik vind het... <lacht> ik, vind het uh, ja, ik weet niet hoe jij erin zit, maar ik vind het dat hij de waarheid spreekt. En hij staat aan de goede kant van het touw te trekken. Een standbeeld um, krijgen pas als je dood bent, Joost. Ja, nou ja, er was laatst ook iemand die in stand... Oh, dat waren de pleegouders van Yunus inderdaad. Maar eh, het is een mooie beeldspraak. Ik, ik, ik heb mijn stelling als volgt. Oneerlijkheid is helaas troef in Europa. En daar staat dus tegenover de waarheid, de ongemakkelijke waarheid... van Jeroen Dijsselbloem. Eh, u kunt gaan bellen, bent u met me eens? Oneerlijkheid troef in Europa, de leugen regeert. Bel WNL 0800 1121. Of hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga u spreken. Zo in de avondspits voor Wakker Nederland, natuurlijk...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 Radio 1, het NOS-journaal. Ruim anderhalve minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Minister Bussemaker van Onderwijs wil zwaardere toelatingseisen voor de PABO, de opleiding voor basisschoolleerkrachten. De minister wil leerlingen toetsen op hun kennis van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Dat is nodig volgens de minister, omdat veel PABO-studenten zonder eindexamen instromen vanuit de vierde klas van MBO HAVO-VWO. De toetsing vooraf zou in 2014 moeten ingaan. Postzegels worden vanaf 1 juli duurder, maximaal 6 cent. Minister Kamp van Economische Zaken en PostNL hebben dat afgesproken... om te zorgen dat de postdienst kostendekkend blijft. PostNL moet van de overheid zorgen dat het versturen en ontvangen van post... zes dagen per week mogelijk blijft. En patiënten met de laagste inkomens mijden soms de noodzakel noodzakelijke zorg... omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen en apothekers uit achterstandswijken melden dat aan de NOS. Pardon, ik moet even kuggen. Sommige medicijnen bijvoorbeeld vallen onder het eigen risico van 350 euro. Een apotheker vertelde dat mensen een doosje paracetamol soms in twee keer komen betalen. Ook komt het voor dat mensen geen laboratoriumonderzoek of een SOA-test willen laten doen, omdat die te duur is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Voor het weer zit hier Peter Kuipers-Munneke. Het was vandaag een heerlijk zonnige dag. De lucht was strak blauw en de zon scheen ook uitbundig. Maar dat blijft jammer genoeg niet zo, want vanuit het zuidoosten drijven momenteel wat wolkenvelden het land binnen. Uh, maar het blijft wel overal droog. De vorst wordt vannacht wat getemperd door die bewolking, maar het gaat toch 2 of 3 graden vriezen op de meeste plaatsen. Morgen dan is er wat meer bewolking dan vandaag en op de meeste plaatsen is dat sluierbewolking. Maar in het uiterste noorden en ook in het zuidoosten van het land zou uit die bewolking een vlokje sneeuw kunnen gaan vallen. De wind die blijft uit het oosten komen, maar die neemt nog iets in kracht af tot uh, kracht 3a4... En de temperatuur die komt uit op een graad of 4 à 5. En dan Goede Vrijdag en het paasweek einde. Uh, dan zijn er ook wolkenvelden, maar er is gelukkig ook ruimte voor de zon. De wind die draait langzaam van oost naar noordoost en neemt verder in kracht af. De thermometer die blijft steken op een graad of 6... en verspreid over het land is er kans op een heel klein beetje sneeuwval. A verkeersinformatie. Ja, de files van deze avond spitsen lossen in een vlot tempo op. Opvallend zijn nog de A12, Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp, 5 kilometer. In de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda, 6 kilometer bij Moordrecht. Er is een tijdje een vrachtauto stilgestaan, alle rijstroken zijn weer open. A28, Utrecht-Amersvoort en aandrijving net voor de afrit Maren. Er staat 2 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50, Arnhem richting Os, staat 9 kilometer tussen Renken en Knoopend Ewijk. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Oneerlijkheid troef in Europa. De Avondspits staat klaar. Uw reactie is meer dan welkom bij het debat van de dag. Bel WNL, 0800 1121. Goedenavond, een brekenbeen, serie prutser, incompetent, een stagiair... Jeroen Dijsbloem kreeg er van langs gisteren, maar heeft natuurlijk het gelijk geheel aan zijn zijde. De ongezouten waarheid wil men in Europa liever niet horen. Voor het eerst wordt de rekening van financieel wanbeheer niet meer op het bordje geparkeerd van de belastingbetaler, maar bij de aandeel- en rekeninghouders zelf. En dat is een omwenteling in Europa waar zuinige, hardwerkende mensen tot nu toe de rommel van de wagenhalzen mochten opruimen. Zeggen waar het op staat is niet echt de gewoonte in Brussel. Beter op je tong bijten, diplomatiek je woorden inslikken en algemeenheden uitkramen om iedereen te vriend te houden. Zie waar het ons allemaal gebracht heeft. Dagkoersen bepalen de toon van de regeringsleiders in plaats van andersom. En dat is een blamage. Zeg waar het op staat. Daar is behoefte aan, zeker in Dolhof, Brussel. We zijn de leugenaar zat. Ik zeg leven jeroen deze bloem en leven de waarheid. Maar oneerlijkheid is helaas troef in Europa. Wel 0800 1121. Goedenavond Bart van Hork is zo meteen bij mij. Europa deskundige. Laat ze licht laten schijnen over de day after. Wat is er gebeurd na de ophef over Jeroen Dijsselbloem? Hij bleef zelf kalm en rustig. Jeroen Dijsselbloem, bij mij is het een beetje de stijger van de maand. Ik zei het u al, dat is natuurlijk niet helemaal mijn politieke hoek waar ik het over heb. Maar kan niet anders dan respect voor hem hebben, omdat hij ook zo uh, rustig bleef... en ook vastberaden in wat hij gezegd heeft. Hij draaide wat mij betreft niet om. En dat vind ik ook wel een zegen in, in de politiek. Uh, bovendien had hij gewoon gelijk. Hij staat moreel exact aan de goede kant van het spectrum. Uh, wat vindt u? 0800 1121 wordt ...oneerlijkheid beloond in Europa. De waarheid spreken liever niet. Uh, dan mag u bellen of bent u het met me oneens. vind ik ook mooi om te horen. 081121 of doe het met hashtag eens, hashtag oneens. Maar Lia het hashtag eens. Wat moet je nou nog geloven en wat niet? Dit is zorgwekkend en een trekken, teken van verval... Um, dan komt er een hele hoop vraagtekens en daarachter staat Hinterlicht. Die zegt, hashtag eens, Jeroen Dijsbloem verdient een standbeeld. Daar is hij dan toch, Tim Overdiek. Standbeeld voor Jeroen Dijsbloem. Wat vindt u? 0800 1121, hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga naar mijn eerste beller en die heet Auke Walda uit Velp. Goedenavond, Auken. Hé, hey, Joost, goedenavond. Uh, ik zat al een paar dagen te vlassen op het feit dat je dit uh, aan de orde zou stellen. En ik ben heel blij dat je met deze stelling komt. Ja. Of de oneerlijkheid regeert in Europa, kan ik niet zo goed beoordelen... Maar ik ben het roerend met je eens. Eindelijk is er een politicus die durft te zeggen waar het op staat. Eerlijk naar de mensen. En dat gaat, wordt, nu zo af, hij wordt nu zo afgemaakt dat ja. ik dat absoluut onredelijk vind en niet van deze tijd. Maar dat gaat niet ja. Die zal ons brengen naar een nieuwe situatie binnen Europa. Hadden we dit maar eerder gedaan, bij al die andere bankencrisis, ja. dan was de crisis had er anders uitgezien. Ik denk, ook dat dit wel eens een waterscheiding kan zijn... In, als tenminste de lijn wordt voortgezet. Dat, dat, dat in ieder geval de, de, de vervuiler gaat betalen. Ja, en de template, die, die, wat, dat woord wat hij niet kende... en of dat nou waar is of niet waar is, interesseert me niet zoveel. Nou, die template ligt er. Het maakt me helemaal niet uit. Maar het feit is gewoon dat hij dat woord niet... dat leek me duidelijk dat hij dat niet kende. Dus ook helemaal geen schande bovendien. Had hij, is het hem ook in de mond gelegd... geloof dat iedereen het daar ook wel over eens is... dat hij dat uh, helemaal niet letterlijk zei. Maar dat gezeur over die woordjes... het gaat natuurlijk om wat hij bedoelt... En dat is gewoon goed, dat klopt. En dat moet gezegd ga... worden. Oké, okay, Auken. We er... Eindelijk ja. weten we waar we aan toe zijn bij de volgende bankcrisis. Ik mag het hopen. Ja, wie had dat gedacht? Levenmeester Euro. Dankjewel, Auken Walda. Ik heb hem wel vaker op Twitter, de man met de topfunctie en dan met een B van Bernhard uh, uh, genoemd. Maar hij pakt hem nu wel goed op, vind ik hoor, die handschoen. Uh, hij heeft overigens wel uh, goed ge gestudeerd. En is natuurlijk ook geen domme jongen, onze Jeroen Dijsselbloem. We gaan naar Henny Braam uit Dwingelo. Ben -ie. Ja, het ging al, Engelo. Ja, dan bent ja. u bij mij aan het goede adres. Ja, nou het gaat om twee, uh, de, de oorzaken zijn eigenlijk tweeledig. De eerste plaats, die euro, die kon helemaal niet. Want we hadden te maken met uh, landen die hun uh, concurrentiepositie steeds maar uh, gingen uh, verbeteren of weer gelijk schakelen door devaluatie. Ja, even, ja even nou, niet een hele eurodiscussie, wacht even meneer braam want even terug naar, naar de oneerlijkheid. Ik vind dat Dijsselbloem eerlijk is geweest, dat is hem niet in dank afgenomen. Ik zeg, de oneerlijkheid wordt beloond feitelijk in, in Europa. Als je maar goed je kop dicht houdt, dan, dan kom je er wel. En hij zegt gewoon wat mensen niet leuk vinden, vooral die financiële sector stond op zijn achterste benen. Wat ja, bent u daarmee eens? Nou, ja, ik ben het er volledig mee eens. Ik vind het bewonderenswaardig hoe die man zich houdt. Ja. Dus hij verdient onze steun. Nou, helder. Dus ja, laten we discussie over de oorzaken dan maar laten zitten. Misschien kunt u daar later eens over beginnen. Absoluut. Dat kan wel aardig zijn. Meneer Braun, ja? gaan we noteren? De hele euro-discussie gaan we voeren. Dat, dat, ja, dat beloof dat moet ik u. Dat moeten we een keer doen. doen ja. we? Dat begon Ozma okay. Dank al. Dankjewel. Allereerste uitzending van de avondspits die ik heb verzorgd was, ging over de euro. Namelijk dat we eruit moesten stappen. En dat is toch alweer bijna twee jaar geleden. Um, ik ga eens verder naar meneer Boyadjan uit Voorschoten. Uh, dat klopt, meneer uh, Eertmans. Uh, Boyajana uit Voorschotten. Ik ben, uh, ik luister graag naar uw uitzending. Ik ben vaak met u oneens, maar in dit geval vind ik werkelijk een pluim verdienen dat u M.P. van der Aar nota bene steunt. Ja. Ik ben volledig met uw steun, uh, met uw uh, standpunt. Eens alleen één kanttekening. Uh, kant, uh, het zijn niet Europa, het zijn inderdaad de bankensector ja. en heel veel commentatoren in de kranten maken hem af. Da en dat is onfreemd. Ja. Dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is vreemd, zegt u? Ja, dat ja. vind ik heel vreemd. Ja, ik heb het Wij moeten eigenlijk Dezelboom steunen en zoals de eerste uh, beller gezegd heeft... We moeten Het is waarschijnlijk een kantelpunt dat niet ja. alles gezet wordt op de belastingbetaler, maar de verdieners, mensen die in Cyprus 7, 8 procent van de rekening getrokken hebben, die moeten betalen nu. Nou eens, meneer Bojadjaan, en de mensen ja. die voor het dubbeltje op de eerste rij zitten, wat, wat i-safe, hè, dan mogen wij met z'n allen oplappen. Precies. Ja. En die mensen hebben een gokje genomen. Dan moeten ze ook weten ja. wat verlies is. Natuurlijk, maar natuurlijk. Ja. Mooi dat hij dat zegt, ja. toch, Dijsselbloem. Prima. Bedankt, meneer Bojadjaan, ja. uit Voorschoten. Zeer goed. Ja, ik vind dus Luister dat hij ook sterker uit de strijd is gekomen na het hele blauwdruk gebeuren. Dan zijn politieke vijanden op dit moment zelfs willen geloven. Uh, de man houdt ook niet zoveel nuances. Dat vind ik ook een uh, voordeel. Ik heb hem al meegemaakt als Kamerlid overigens, maar dat, dat, toen had ik dat allemaal niet zo in de gaten. Ik kan niet anders zeggen. Dat is voor mij ook een novum. Um, nou, ik ga naar Bart van de Hork. Uh, goedenavond Bart van de Hork, Europa deskundige. Goedenavond. Meneer Van ook u bent ook promovendus in Leiden, zeg ik erbij. Um, en bekend met het Europese veld. Um, hoe schat u de Klop. day after in? De stemming op de Europese velden. Ja, de stemming was wel even eentje van tumult. Uh, de centrale bank is uh, voor haar doen behoorlijk boos geworden. Uh, Regeringsleiders zijn ook behoorlijk boos geworden op, uh, op Dijsselbloem. Want met een paar woorden heeft hij toch wel voor een hele hoop onrust uh, gezorgd op de financiële markt. En je zag ook bijvoorbeeld dat de, uh, de rente van de staatslening van Italië die veerde ineens weer omhoog. Hè? Daar werd me even aangetoond hoe belangrijk die positie van voorzitter van de Eurogroep is. Ja. Maar die euro was erg gedaald, las ik vanochtend weer. Uh, ja. Dus, die, die, die, dus die, die, die onrust, dat de munt is nog niet ten einde. Nee, nee, nee zeker niet. Zeker niet. Daar. Uh, kijk, Dijsselbloem heeft op korte tijd heeft hij twee fouten gemaakt. Hij heeft eerst uh, was het dat hij aan spaargeld wilde komen onder het ton. Uh, van, uh, van Cyprus. Uh, dat was natuurlijk, uh, daarmee kon ook een president geschapen worden voor andere landen. De Spanjaarden, Italianen mm. gingen ook denken, staat mijn geld nogal uh, veilig? Ja. En daarnaast was uh, natuurlijk, ja, het, het befaamde woordje, blauwdruk. En dat is natuurlijk wel een, een beetje een kleine plunder van, een, uh, van zijn assistenten waarschijnlijk. Dat had natuurlijk nooit in het interview gezegd mogen worden. want Dat zijn van die fouten, die, ja, die maak je nou eenmaal. Maar als voorzitter kom je dat heel duur te staan. Maar wat is dan eigenlijk het punt met dat blauwdruk? Want kijk, je kunt ook zeggen, de blauwdruk is... de, de mensen die gespaard, die die, die die risico's hebben genomen, die gaan betalen. Dat is toch eigenlijk wat, ja, wat je bedoelt met zo'n blauwdruk. Dat dat in feite de, de toekomst is. Dat mensen die die, die, die die risico's, die die aandelen hebben, enzovoort... dat die ook gaan Boete, in feite. Kijk, ik zal nooit zeggen dat, dat Dijsselbloem niet gelijk heeft. Ja, maar in zijn positie is er een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Dit was nou typisch zoiets wat eigenlijk Frans Wekers had moeten zeggen... en niet Dijsselbloem, omdat al zijn woorden als Mr. Euro... echt op een gouden weegschaaltje worden gelegd. Ja. En als je dan zo'n harde uitspraak doet, ja, dan merk je direct... Dat, het is heel grappig om te zien, als je de AIX bekijkt vanaf het moment dat hij dat heeft uh, gezegd... ineens zak alles als een, als een kaarthuis in elkaar. Ja, maar we kunnen dan wel dan de waarheid... Wel maar, maar Bart van Oork, we kunnen de waarheid wel ontduiken... en dan blijven alles op een gouden schaaltje wegen... tot we dan met elkaar en ons erop wegen. Is het niet zo dat we ons laten we leiden... door de waan van de dag, door de koers van de dag... door de AIX? Dat, daar horen politici... toch niet de hele tijd op te reageren? Dat, of op, op te, voor te sorteren? Dat is juist... Ze moeten doen waar ze goed in zijn. Namelijk beleid maken... en de, de toekomst uh, ingaan. Kijk, ik dat uh, aan de ene kant vind ik het inhoudelijk goed wat hij heeft gezegd... maar hij is niet de persoon als voorzitter van de Eurogroep om dit te zeggen. Dit had eigenlijk gewoon Frans Wekers als vertegenwoordiger ja, ja. van Nederland moeten zeggen. Maar als voorzitter van de Eurogroep... Ja, is, moet je zich er wel van bewust zijn dat hij natuurlijk zijn, al zijn woorden een hele grote invloed. En als jij dan voor onzekerheid zorgt, dan kan je potentiële problemen ja. binnen de eurozone nog groter maken. daar hij... is niemand bij gediend. Maar Bart, ik denk dat hij juist voor meer zekerheid zorgt. Dat hij in ieder geval duidelijk maakt, heel duidelijk maakt, dat in de toekomst mensen die inderdaad veel sparen, die, die trekken rente enzovoort. Maar ze lopen ook risico's als je dat niet een beetje spreidt. Dat is toch wel een goede financiële les dan? En aan de ene kant is dat wel een financiële les. Maar doordat hij dat als voorzitter van de Eurogroep zegt, daarmee creëert hij een hele hoop onrust. Hmm. En de vraag is, wat schiet je daarmee op? Nou. Het had veel beter uh, naar buiten gespeeld kunnen worden door, door uh, Frans Wekers. Ja, nee, dat heb je nu twee keer gezegd, ja, dat, ja, dat ja, begrijp ik Bart. Ja, dat, ja, had hij moeten zeggen, maar... dat had hij dus aan Frans Wekers moeten laten. Tot slot even Bart van Ork, is, is het zo dat, dat, dat Dijsselbloem als minister Euro voorzichtiger zal gaan worden, denk je nu? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij wel uh, voorzichtiger zal gaan worden. Um, kijk, wat hij nu uh, voor, voor een deel heeft waargemaakt, is het, het, uh, uh, de legende van de kleine lidstaat. Hè? Het is voorzitter uit de kleine lidstaat, nog niet zo groot en ja. niet zo ervaren. En ja, die maken dan eenmaal fouten. Um, daar kan ik zich ook een beetje achter verschuilen. Hè? Maar dit moet natuurlijk niet te vaak gebeuren. Want ja, dan gaan mensen echt wel morrelen. En dan gaan ze zich echt wel afvragen van Is dit wel de juiste man op de plaats? En nou, een aantal ja. landen ja. zeggen dit ook niet. Hè? En dat moet je niet te veel hebben als voorzitter. Want dan brokkelt je draagvlak eigenlijk af. We blijven het oneens, moet ik zeggen Bart. Met, met je analyse. Want ik denk juist dat hij precies heeft gezegd wat er gezegd moest worden. En dat de mensen die hem een brekenbeen noemen. Dat die maar eens goed in de spiegel moeten kijken. Um, maar goed, Bart. dank voor jouw commentaar vanuit Europa. Zag Hartstikke goed tot een volgende keer wellicht. Oneerlijkheid is troef in Europa, zeg ik. Naar aanleiding van het, het, het, ja, het omverhakken van Jeroen Dijsselbloem, die ik steun. Uh, 081121, zeg ik. Of hashtag eens, hashtag oneens. Lars twittert het Eerdmans. Je moet natuurlijk wel altijd strategisch in je communicatie zijn... maar duidelijkheid, daar heeft de EU juist behoefte aan. Precies. Camille zegt, uh, Europese politici beschuldigen van praat in algemeenheden... en dan zo'n algemene stelling neerzetten. Dat vindt hij jammer, dat is Camille. En Jeroen Wijnand zegt, oneerlijkheid is onlosmakelijk onderdeel van democratie. Hashtag eens. Ik ga naar Arno Deem uit nieuw -Leuze. Goedenavond, Arno. Goedenavond. Ja, ik heb, ik heb even dat gesprek net even aangehoord. Um, meneer Dijsselbloem zal uh, ongetwijfeld nog wel wat, uh, wat, wat, wat uh, zijn woorden misschien iets meer gaan wegen. Maar um, ik bewonder hem. Zijn stoïcijns. Hij zegt, hij staat achter zijn, zijn stoïcijns houding. Hij staat achter zijn uitspraken. Hij heeft wat gezegd. Ja. En hij blijft dat volhouden, zonder uh, onder, de, onder de druk van... Tot, tot nu toe onder de druk van een heleboel partijen. Ik vind dat heel knap van hem. Ja. Uh, zeker, uh, zeker gelet op zijn leeftijd en zeker gelet op het feit dat hij pas... Nou, eigenlijk een nieuweling is wat Precies. dat betreft. Precies. Hij werd er ook niet koud of warm van. Hè? Ook bij Paul Witterman hebben duidelijk gevraagd... Van, zei, heeft u dat nou niet verkeerd gezegd? Zou u het weer zeggen? En dan zou meestal een politicus zeggen... Nou, nou, en die gaat er omheen draaien. Hij zegt, nee, had ik het weer gezegd. En dan denk ik, toch een verantwoordelijkheid van die man op dit moment. Ik vind het knap. Ik vind het gewoon knap. Um, dus we zijn het eens, Arno. Ik, ik, ik, ik Ja? sorry. Nee, gaat ervan. Ja, ik, ik, eh, ik hoop eh, eh, eh, dat die man, eh, wat ik zei, zijn rug kan rechthouden. Ja. Eh, hij kan alleen maar groeien. Kijk, Arno Deen, bedankt uit nieuw Leuze. Ik eh, zie weinig tegengeluiden. U mag het wel laten horen. Ik zeg: oneerlijkheid is helaas troef in Europa. De waarheid mag niet gehoord worden. Zoals de waarheid die Jeroen Dijsselbloem uitsprak. 0811-21. En u bent bij mij in de show live bij Avondspits. Marinus Mulders komt uit Moergestel. Goedenavond. Goedenavond Joost. Ja, goedenavond. Uh, eens of oneens, uh, uh, daar wilde ik het uh, niet eens over hebben. Maar ik uh, stelde even, of wilde ter discussie stellen de kennis van, uh, van de Engels van uh, Jeroen Duitsselbloem. Hij spreekt weliswaar, heeft een goede uitspraak. Maar soms vraag ik me af of zijn, vo zijn vocabulaire wel toereikend is. Omdat een uh, redelijk gangbaar woord als, als uh, template, uh, als hij dat niet uh, beheerst, is al... Uh, uh, bedenkelijk, maar ik, ik, ik merk ja. gewoon dat als hij uh, voor zo'n commissie zit... of ja. voor het parlement spreekt, dat hij uh, zich vaak bedient van toch dezelfde woorden... dus in herhaling valt, terwijl er eigenlijk veel subtielere manieren zijn om, om, om je uit te drukken. Ja, ik kan me voorstellen dat je in zo'n interview dat, dat woord niet, niet direct... Uh, bovendien hebben zij het ervan gemaakt, begreep de die journalist... En had hij het niet uh, gebruikt, dat woord. Overigens, hij heeft wel uh, in de jaren negentig, begrijp ik van mijn eindredacteur... in het Ierse Kork... Langdurig gestudeerd. Dus daar, daar moet toch wel wat vocabulaire zijn opgedaan, zou je zeggen. Zou je denken. Maar, ja. Maar het, het was iets wat mij opviel dat ja. hij uh, weliswaar uh, een hele goede uitspraak heeft je en van. wel ook geen Amerikaanse, wat uh, vaak iedereen ja. Nederlander allemaal aanneemt. Maar, um, maar wel weer heel eerlijk, hè, Marinus, dat hij dat durft toe te geven. Het, ik, uh, ja, ik, dat zeker. Zeker ja. wel. En ik bewonder hem ook... Uh, de manier waarop hij stand houdt... Uh, ja. uh, onder het, uh, die kanonade van... Uh, kritiek. En, ja, ja. Uh, dat is... Uh, dat uh, drinkt uh, beondering af. Dank, dank meneer Wilders Merci. We gaan naar Serge Kivits uit Waringsveen Goedenavond... met Serge Kiewiet. Um, ja, ik ben het in zoverre eens... die oneerlijkheid in de politiek. Ik denk ook dat het... hoe heet het? Uh, mensen... Het is net als met uh, mensen willen gewoon horen wat ze willen, wat ze willen horen. Nou, het is ja. Als een politicus iets zegt wat, wat hun niet aanstaat, dan gaan ze er gelijk met z'n allen duikers er bovenop. Terwijl ze eigenlijk inhoudelijk de kennis niet hebben. Ja, maar je moet niet uh, zeggen wat de mensen in feite alleen maar willen horen. Je moet natuurlijk wel iets zeggen waar je zelf heel erg in gelooft. Vanuit je buik, hè, de beroemde onderbuik waar mensen altijd over praten. Dat, dat is het gevoel wat je hebt waar je in gelooft. Nee, precies. Daarom ben ja, ik geloof... ook blij dat er nu, dat ja. er nu blijkbaar eindelijk eentje is die opstaat die wel zal... Nou, ik denk het ook maken. eigenlijk, hoor. Dat durven, dat durven de rest, uh, durft dat dus duidelijk niet. Nee. En het is... Uh, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met dat, dat iedere burger in Nederland elkaar gewoon allemaal lekker naschreeuwt. Want over het algemeen hebben ze inhoudelijk gewoon geen kennis van zaken. Nou, daarom. Je ziet het allemaal op tv... En uh, iedereen heeft een uh, hele grote mond, omdat het lekker anoniem is allemaal. Ja. En het is heel makkelijk om je hem af te breken. En net als nu over dat woordje template ook weer. Dan denk ik van ja. ja. Weet je, als je niet in een vak zit waar dat vaak gebruikt wordt, ik ben IT'er, dus ik gebruik mm. het vaak. Laat hij dat woord niet kennen. Nou ja, laten we met z'n allen uh, daarover praten. Precies, laten we nou niet op een, we op een woordje vijden. vangen. Precies het hoor. Serge, je mee eens. Dankjewel. We gaan het niet over het woord blauwdruk, dat vind ik ook zo flauw. Inderdaad. Ik ga wel naar Martijn van der Kooi, onze politieke watcher. Goedenavond, Martijn. Ja, goedenavond, Joost. Nou, de DICE. Uh, zo wordt hij al genoemd. Uh, bij ja. ons, Jeroen Bloem. begint het beeld in Den Haag uh, een beetje te kantelen uh, ten favure mm, van Jeroen. Nee? Mm, ja, je ja. ziet sowieso in Nederland, je hoort het ook in deze uitzending terug, ja. dat er veel bewondering is. Hè? Hij blijft inderdaad stoïcijns. Uh, wat ik heel knap vind uh, trouwens, hè? dat je zo rustig ja. en kalm kan blijven ja. als de wereldpers over je heen valt. Maar... Jouw stelling, hè? want uh, wat ik interessant vind is dat Jonker, de voorganger van, van Dijsselbloem, mm. die was pas eerlijk. Want die zei uh, dat hij niet altijd de waarheid zal ja. vertellen op een persconferentie. En daar kan ik me alles bij voorstellen, omdat namelijk de belangen en de financiële wereld, nou ja, dat is zo'n complex iets. En als je bijvoorbeeld weet dat een bank genationaliseerd wordt, mm. hè, je, je hebt die kennis en je krijgt die vraag... Dan moet je natuurlijk niet ja zeggen. Want dan rent de hele wereld naar die bank toe... om het geld er vanaf te halen op hetzelfde moment. Dus nou. uh, eerlijkheid, ja, maar eerlijkheid uh, in de politiek ben ik een groot voorstander van. Maar eerlijkheid in die positie kan niet altijd en is ook niet altijd goed. Is, dat, is, dat zou mijn stelling zijn. Martijn, je hebt gelijk, al op alle regels is een uitzondering te bedenken. Natuurlijk hoef je niet, kan niet in alle fase kan een minister van Financiën... direct de, de, de directe waarheid spreken. Maar wat er nu gebeurt, is dat de mensen, ook om te paaien... om, om maar de hete brei eh, niet hè, over Brussel, ja, ja. over de uitbreiding van de Unie... Het, ik kan het veel breder trekken, dat de waarheid mm -hmm. geweld wordt aangedaan in Brussel. Ja, maar wat je dus ziet, hè, in Nederland... Is het beeld inderdaad uh, gekanteld? We zijn eigenlijk uh, vol lof over uh, Dijsselbloem. Uh, maar de wereldpers en ja, hij speelt toch nu op een wereldtoneel, hè, waar hij als als voorzitter van de eurogroep die is vernietigend. Ja. De Duitse kranten. Maar ja, maar die, die komen Instagram, toch allemaal vanuit hun eigen belangen. Reuters. Die komen toch uit hun eigen ja. belangen voort. Ja, daar zitten eigen belangen in. Maar als je eenmaal dat spel speelt en dat speelt hij, hij is voorzitter van de eurogroep, dan ja. uh, is het natuurlijk niet zo handig als uh, twee derde van de Europeanen jou uitkost. Nee, maar, ja, maar die Britten, die Duitsers, die zijn, gewoon, die zijn dan gewoon op een anti-wijze bezig. Die, dat neem ik bijna niet serieus. Want het punt is natuurlijk, dit uh -huh. is een rimpeling, denk ik, in de vijver, Martijn. Ja, maar we heeft, willen de toekomst. Dijssel, ja? ja, maar we willen toch de toekomst. We willen toch dat Dijsselbloem met zijn cornuiten ons helpt uit een crisis, uit een probleem met omvallende bankensectoren, ja. omvallende financiële ja. systemen. Daar willen we toch met elkaar naartoe. Daar dus zijn we het over eens. We hoeven toch niet met die Duitsers eens te zijn. Als, nee, maar als Duitsland bloem geen enkele steun heeft... in een lidstaat als Engeland of Duitsland... niet onder politici en niet onder, onder de bevolking... No. dan heeft hij ook weinig aan. Ja, dus wat yeah, ik wil ja. zeggen is... Van, kijk, dat hij in Nederland nu los krijgt... Dat, dat, dat, daar kan ik me alles bij voorstellen... maar je stelde ook de vraag... Uh, aan een van de vorige sprekers... Van, gaat hij nou een beetje inbinden? En die zei ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat hij hier wel van geleerd heeft... Mm. dat hij ietsje voorzichtiger zou moeten zijn. Iets minder interviews geven... En zullen wij in Nederland, en ben ik met je eens... het is natuurlijk jammer dat je minder openheid en minder transparantie... want wij zijn daar een groot voorstander van. Ja, maar ik hoop Maar tegelijkertijd, dat, ja. als dat zo tegen je werkt, in maar, Europa... Maar dan hebben ze dus gelijk gekregen, hè? want dan is het dus iemand gewoon keihard aanvallen... en hem een brekenbeen en een prutser noemen en dan houdt hij voort aan zijn mond. Dat, dat is natuurlijk ja, wat er gebeurt. dat, dat klopt. Nou, dat, dat, dat klopt, omdat namelijk je moet rekening houden met hoe... Uh, ja, de, de processen in Europa, en dit is een van die fenomenen die hij ja. nog niet kende, hoe, hoe dat werkt. Nee, dat is dat altijd. Doet, dan, een nieuwkomer. Dan zelf je het onderspit. Nee, precies. Ja. Een nieuwkomer is altijd in het begin fris en, uh, en fruitig. En dan wordt hij op een in het systeem getrokken. En dan is het ineens weer iemand die je niet meer kan verstaan. Ik hoop niet dat dat de toekomst van de Dice uh, wordt. Maar, maar ik, laten eh, we hopen van niet. Oké okay, Martijn, we laten het bij. Dank je zeer voor je reactie bij ons. Onze politieke watch zoals dat Martijn van der Kooi. Eh, avondspits is er nog tot 7 21. Het tweede scherm loopt vol met Shark die twittert... de Financial Times is niet meer wat het geweest is. Volgens hen moet Dijs ontslag nemen na zijn uitspraken. Het FT moet zich beraden, denk ik. En Peter Klein zegt eens... maar de machthebbers, de welgesitueerde, welsprekende elite... wil juist vaagheid zodat de normale burgers blijven slapen en betalen. Precies. Ik ga eens naar Timo uit Den Haag voor een tegengeluid. Timo? Ja, dag Joost, met Timo. Ja, ik, ik denk, ik zie het maar zo. De financiële wereld, in de financiële wereld, zeg maar... is een soort van kennis aanwezig van hoe de wereld in elkaar zit. En dat ligt allemaal heel delicaat. En als het volk, zeg maar, ook van die kennis op de hoogte is... dan, dan kunnen ze daar misschien niet goed mee omgaan... en gaan ze rare dingen doen. Maar ja, de zekerheden die wegvallen, zeg maar... Daar mag het volk natuurlijk wel van op de gesteld worden. En het is delicaat, ben ik met, ben ik met de, de mensen die kritiek hebben eens. Nee. Maar als, als op een gegeven moment echt zekerheden wegvallen... mag het volk daar best van ja, op de kijk, gesteld worden. Het is altijd delicaat, maar het gaat ook om een belangrijke kwestie. Dus het gaat niet om niks. Hij vertelt juist waarom het zo belangrijk is dat... Het anders moet omdat het verkeerd loopt met het financiële sector in Europa en de belastingbetaler. En als die financiële sector nou wel in dienst van het volk zeg maar, zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert... dan is er op zich niet zoveel aan de hand. Maar ze hmm. maken ook vaak misbruik van de kennisvoorsprong die ze hebben op het volk. Ja. En dan denk ik van ja, als je dan je zo onverantwoordelijk opstelt... Mag, mag de, mogen de geheimen uit de keuken ook wel eens gedeeld worden. Goed zo. Timo, bedankt. Oneerlijkheid is troef in Europa. Ga naar Klaaske Strenger. Ja, Joost... Ja, ik heb gezegd, um, ik heb dit met Dijzenbloem uh, niet meegekregen omdat wij in het buitenland zaten. Maar ik heb er uh, tijdens de uitzending genoeg over gehoord. Ja. Mijn, uh, mijn idee is dat, um, dat wanneer mensen um, um, een, een spaarproduct aanschaffen met een bepaald risico, of een beleggingsproduct, dat ze dat risico kennen. Ja. En natuurlijk hoop je dat het je niet gebeurt, maar als het Precies. je wel gebeurt. Ja, dan moet je, dan moet je dat, dan moet je dat ja. nemen. Dan moet je zeggen van ja. oké, okay, ik heb het risico genomen, ik dat heb het zelf een keer gehad met, uh, met zo'n soort uh, spaarplan van Egon. En uh, op een gegeven moment kreeg ik de keuze om het op gewone rente te zetten of toch in zo'n beleggingsplan te laten. Toen dus mm. heb ik het risico ja. genomen om het in het beleggingsplan te laten met het gevolg dat ik uiteindelijk uh, er minder terug uit heb gekregen dan dat ik er nominaal ja. heb ingelegd. Ja. Dus ik heb erop verloren. En dan zeg je tegen jezelf, goh, dan ben ik stom geweest. Maar ja, ik heb het risico genomen, Precies. dus nou, dat is het. En dat kunnen we vaak niet, da denk ik. Daar zit die Klaaske. Daar zit hij helemaal. Daar zit hij helemaal. Dankjewel, Klaaske Stenger. Want ik vind dat je de, de spijker op het laatste volledig uh, op de kop slaat. Uh, Wij twittert nog uh, avondspits. Eerdmans eens. Blijf brandjes blussen. Moet van brandweerman naar preventist. En u kunt er meer bekijken, hoor, op twitter.com slash eens... Sorry, hashtag eens, hashtag WNL of hashtag oneens. Staan er nog genoeg bij. Um, u kunt dat mooi bekijken en dan ziet u wel waar u het wel of niet mee eens bent. Wij verlaten deze mooie zender voor het programma Kunststof na zeven. Met daarin filosoof Koen Simon, die in het middelpunt staat. Omroep WNL morgen weer te zien met Vandaag de Dag vanaf 7 uur ochtends op Nederland 1. Met Charles Groenhuizen en Jan Uriot. Vanaf 7 uur dus collega Leonie Ter Braak met Vandaag de Dag op Nederland 1. Deze en andere uitzendingen van Avondspits kunt u lekker terugluisteren op www.omroepwnl.nl slash avondspits. Morgenavond zijn we weer natuurlijk met een nieuwe stelling van de dag. Een heet debat hopelijk. Vanaf half zeven natuurlijk hier op Radio 1. Tot morgen. Zondagmiddag, kwart over twaalf, een speciale Vlaamse editie van de perstribune. De presentatrice Goedele Liekens vertelt over het Vlaamse mediamanschap. Maar in de media is het toch echt een beetje te veel kommer en kwel worden de laatste jaren. Hè? oud voetballer Johan Boskamp over cultuurverschillen op Vlaamse en Nederlandse velden. Ja, je bent kampioen en je denkt, nou, je wordt twee, drie jaar achter elkaar kampioen. En onze vliegende keep is bij de Ronde van Vlaanderen. Over zo'n 200 meter zullen de kassaai beginnen.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 En laat ons Nederland uit de crisis halen. De bouwmaakt en onderhoud Nederland. Kijk op debouwmaakt.nl, Een initiatief van Bouwen Nederland. Dit is Radio 1.